De mededeling van Barroso heeft direct geleid tot kritische reacties. Lidstaten moeten van Brussel juist flink snoeien om hun tekorten onder de 3% te krijgen. Ook minister De Jager is tegen de verhoging en vindt het percentage veel te hoog. Hij zegt dat Nederland dan ook niet zal instemmen met het voorstel. En minister De Jager overlegde de hele dag met Kamerleden over manieren om uit de impasse te komen rond de bezuinigingen. Hij heeft achter de schermen met veel partijen gepraat, onder andere met GroenLinks, D66 en de ChristenUnie samen. ChristenUnie-leider Slob zei dat het niet meer dan logisch is dat partijen die anderhalf jaar aan de kant hebben gestaan nu ook hun eigen wensen inbrengen. Nu komt het erop aan. Uh, dit zijn echte momenten waar een parlementariër zich volgens mij uh, kan bewijzen. En bewijzen in de goede zin dat je de zorgen van de mensen in het land serieus neemt... en dat je ook probeert voor onze kinderen en kleinkinderen geen rekeningen door te schuiven. Het kabinet moet voor het eind van de maand aan de Europese Commissie laten weten... hoe het het begrotingstekort naar beneden gaat brengen. De jager zei dat hij tot nu toe vooral heeft geluisterd naar de wensen van de fracties... en dat er niet is onderhandeld.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 Drie leden van de Hells Angels moeten de gevangenis in voor afpersing. Ook iemand van buiten de motorclub is ervoor veroordeeld. De daders moeten negen maanden de cel in omdat ze iemand hebben bedreigd. In uitgaansgelegenheid Club 29 in Arnhem. Ze dwongen de man om afstand te doen van zijn belangen in de club. Een van de daders is de nieuwe eigenaar van Club 29. Als Ajax kampioen wordt, is de huldiging pas volgende week donderdag of volgende week zondag. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft dat besloten. Verslaggever Edwin van den Berg. Na de ongeregeldheden vorig jaar op het Museumplein neemt Amsterdam geen enkel risico. En zeker niet tijdens koninginnennacht in de hoofdstad. En dus is nu besloten, samen met de supportersvereniging, om Ajax later te huldigen. Op 3 of 6 mei dus als de club kampioen wordt, want dat is nog geen gelopen race. Ajax kan aanstaande zondag kampioen worden... als de ploeg Wint van Twente en Feyenoord en AZ gelijk spelen. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Vannacht wordt het geleidelijk droger. Morgen eerst droger, maar in de middag opnieuw buien. En het wordt dan 14 tot 17 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, nee, bij, bij Utrecht en Rotterdam staan momenteel de meeste files. De avondspits verloopt trouwens vrij normaal. Een paar zaken vallen op. Op de A15 vanuit Europoort staat tussen Rosenburg en rotterdam sharloos 12 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Er is ook een aanrijding geweest de andere kant op richting Europoort. Tussen Pernis en Spijkenisse staat 5 kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. Bij de spoorwegen rijden op een aantal plaatsen geen treinen. Tussen Eindhoven en Gelderop is dat. En ook tussen Rotterdam en Zwijndrecht, door diverse oorzaken. Tussen Ede-Wageningen en Barneveld ligt de treinverkeer stil na een ongeluk. De vertraging loopt in alle gevallen op tot meer dan een uur. Um, hoe heet jij ook, alweer? Ja, hallo, sorry hoor. Ik ga toch echt niet langer mijn tijd verdoen. Dit is de ergste blind date ooit, sorry. Oh.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 Welkom terug. Het kabinet is gevallen en wat betekent dat voor het Nederlands buitenlands beleid? En lukt het Nederland om zijn imago in het buitenland weer terug op te poetsen? We hebben het erover in ons buitenlandpeddel met Christa Meindersma. Meindersma moet ik zeggen. Dat is Dankjewel. Belangrijk en naam goed uitspreken. <lacht> Directeur van het Prins Clausfonds, Hubert Smeets NRC commentator en Henk Jan Ormel CDA woordvoerder buitenlandse zaken. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Ormel. Ja, u bent toch even het haasje. Ik moet toch even zeuren over een paar actuele dingen. Goh. Ja, ja. Nou, gaan de partijbestuur van het CDA gaat vanavond beslissen... hoe er aan een nieuwe partijleider gekomen gaat worden. Uh, er, wordt al, er is al gelekt dat het partijbestuur voor een verkiezing... algemene verkiezing onder de leden is. Ja. Uh, even los van de procedure. Welke persoon heeft voor u de voorkeur? Ja... Um... Dat ga ik niet zeggen, uh, omdat ik vind dat uh, de leden nu aan zet zijn. Ik ben één van de leden, maar ja. ik wil hen niet beïnvloeden. Ik vind dat de kandidaten dat zelf moeten doen. Maar u heeft een voorkeur al, of laat u het nog even ja, in de ijskast? Ik laat het in de ijskast. Ja, maar voor uzelf heeft, heeft u al iemand een naam op het oog? Van... Ik heb een voorkeur, ja. Oké, okay. ja. Oké, okay. en het begint met een... Nee, nee dat uh, nee, weet dat ik we niet waar niet begint. Nee, bent u, bent u voor die procedure dat de leden uh, uh, kiezen? Ik ben heel blij dat de verkiezingen na de zomer zijn... zodat wij de kans krijgen om op een uh, open en democratische wijze een uh, lijsttrekker te kiezen. En dat betekent alle leden die mogen hun stem, uit, uh, stem geven? Ja, en dat, dat, dat wordt vanavond besloten hoe dat precies gaat. Maar wat uh, vindt u zelf? Ik vind dat uh, alle leden uh, die dan uh, nou ja, die lid zijn, die een contributie betalen, dat die mogen stemmen. U vindt niet dat een paar verstandige mensen dat moeten aanwijzen gewoon? Nee, absoluut niet. De verstandige mensen zijn uh, de leden van de partij. En uh, ik vind ook dat um, voorafgaand moet er een, een goed debat zijn waarbij de kandidaten de kans moeten krijgen... Om, uh, nou, om te laten zien hoe ze denken, wie ze zijn. Zodat er ook een goede keuze gemaakt kan worden. Oké, okay. we gaan het over ons onderwerp hebben. Ons buitenlands beleid. En uh, hoe dat beïnvloed zou kunnen gaan worden door de crisis die er nu is. Ik bedoel, Hubert, uh, uh, ja, alle handschoenen zijn uit. Iedereen die kan weer echt zeggen wat hij vindt. Iedereen kan lekker zijn gang gaan. Wat gaat dit voor gevolgen hebben voor ons buitenlands beleid? Uh, nou... Volgens mij veel, want niet alleen uh, gaan alle handschoenen weer uit... en kan iedereen weer zeggen wat hij wil. Dat doet men ook, met name in de CDA-kring, uh, de kring van de heer Ormel. Uh, zegt iedereen nu eigenlijk, met andere woorden... we hebben de afgelopen anderhalf jaar gelogen. We stonden niet achter het regeer- en En nu kunnen we eindelijk weer zeggen wat we echt vinden. Geef een paar voorbeelden. Nou, leers bijvoorbeeld. Die uh, vandaag gezegd heeft Minister, dat, leers, immigratie, minister asiel? Leers van immigratie en asiel, die heeft, vandaag heeft gezegd dat hij uh, verder ophoudt met het in Europa knokken voor een strenger immigratiebeleid en een strenger asielbeleid. En uh, voor veranderingen van Europese regels die uh, volgens uh, uh, uh, het nu demissionaire kabinet uh, geboden waren. Dat is allemaal kennelijk allemaal niet serieus geweest. Um, dus ik sluit niet uit dat ook het beleid er veel zal veranderen. Even nog uh, Christa Meindersma, we heel graag natuurlijk een reactie dan van meneer Ormel. Ja. Christa? Ja, ik denk zeker dat, uh, dat dit wel gevolgen zal hebben voor uh, um, ja, ook hoe Nederland ervaren wordt in het buitenland. Ik ben net weer terug van een reis naar uh, Zimbabwe, Oezbekistan, Haiti. En je merkt waar je heen gaat dat er toch vanuit politieke kringen, maar ook de organisaties daar, de mensen uh, met wie wij werken, uh, altijd gevraagd wordt wat er nou met Nederland aan de hand is. Er leeft toch wel zorg en wat over. Wat zeg jij dan eigenlijk? Nou ja, ik leg zo goed en zo kwaad uh, als het kan natuurlijk uit wat er, wat er gebeurt. En ja. wat ik denk wat dat voor gevolgen kan hebben... Voor, um, ja, voor de activiteiten die ook nog via Nederland... of Nederlandse organisaties in dat land plaats kunnen vinden. Ja. Um, en, en, en heb je, je merkt, het met name over ontwikkelingssamenwerking? Ik heb even met name over ontwikkelingssamenwerking... en ook over culturele uh, activiteiten. Ja. Je merkt, maar als we het nu even hebben, want daar gaan we zo meteen nog eventjes over door... met meneer Ormel uiteraard. Het asiel- en immigratiebeleid, hoor je daar ook dingen over... Ze hebben ze daar ook in de landen waar jij komt eh, opvattingen eh, over hoe Nederland da dat hanteert? Het is heel opvallend dat inderdaad de vragen niet alleen gaan over geld. En nee. niet alleen gaan over, over concrete projecten. Het gaat ook heel erg over de houding van Nederland. Wat is ja. er met Nederland aan de hand? Ja. Dat is een vraag die je veel hoort. Henk-Jan Ormel, uh, nou, u hoorde wat uh, de beide dames en heer uh, zeiden. <laughs> ja. En dan met name ook wat Hubert Smeet zei. Ja, uh, uh, uh, we, hebben, we hebben eigenlijk gelogen als kabinet, want we gaan nu eerlijk zeggen wat we vinden. Ja, dat, uh, dat is niet waar. Uh, een regeerakkoord dat is een afspraak die een aantal partijen met elkaar maken om samen beleid te gaan voeren. En dat is een kwestie van geven en nemen. En we hebben nooit onze stoelen of banken gestoken dat, dat een fors aantal zaken echt CDA-zaken waren, maar een aantal zaken ook absoluut niet. En dan, uh, ja, dan maak je een afspraak met elkaar en dan ga je daar ook voor. Maar zodra één partij die afspraak schendt, ja, dan kunnen wij ook zeggen: van nou, dan hoeven we die zaken die uh, in voor, juist voor die partij, dat hoeven we dan niet meer te doen. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste dingen... waar u nu echt een eigen en ander geluid... dan de afgelopen anderhalf jaar over gaat laten horen? Nou, wij zitten natuurlijk nog steeds... ook al zijn we in een um, uh, demissionaire fase... Uh, zijn wij deelnemer in een uh, demissionaire regering... waarbij we afspraken hebben... Niet met de PVV meer, maar wel met de VVD. Daarnaast hebben we als partij opvattingen... Nou die zullen in het verkiezingsprogramma komen... en um, hebben wij als fractie uh, de zaak om uh, de samenwerking met de VVD goed te houden... en om ons eigen geluid te laten horen. Maar nog eventjes toegespitst op over waar Hubert Smeets het ja. net over had... en Christa ook, uh, als asiel- en immigratiebeleid. Uh, er is van de minister geëist dat hij niet meer gaat pleiten... vanmorgen in de commissie, commissie J JBZ, Justitie Buitenlandse Zaken... Europese Raad uh, gaat hameren op uh, hoe heet het op een, een leeftijdsverhogen van bij gezinshereniging en een verhogen van de inkomensgrens, ja. En bijvoorbeeld ook het uh, dubbel paspoort uh, gebeuren. Dat uh, hoeft van ons ook niet. En uh, daar zie je dus wel degelijk een verandering. Nu zijn dat wel zaken die uh, denk ik meer in Nederland spelen dan in Europa... dat wij daar ons zo enorm op onderscheiden. Want er wordt in Europa... niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen... hevig nagedacht over immigratie. Hoe moeten we dat aanpakken? Mm -hmm. uh, ook Italië bijvoorbeeld... die de problemen gewoon doorschuift... door, door uh, migranten, illegale migranten... door te laten gaan naar Frankrijk. Dan heeft Frankrijk weer een probleem. Uh, de grens tussen Turkije en Griekenland... is zo, zo lek als een mandje. Daar is ook een enorme problematiek. Dus wij moeten binnen Europa wel over een, um, over een streng immigratiebeleid nadenken. Ja, Hubert uh, nee, nee, dus ook, oh, pardon. Moet ik daarop reageren, Nee. Toch? Ja? Uh, oh, pardon. Nou ja, nee, uiteraard, meneer Ormel, begrijp ik dat um, uh, een coalitie uh, een kwestie van geven en nemen is. Maar de gretigheid, de opluchting, die, um, uh, die spreekt uit de woorden van Leers, die valt mij op. En die suggereert toch wel, laat ik het zo zeggen, alsof zeker de heer Leers de afgelopen anderhalf jaar onder de plak heeft gezeten. Um, en dat, ja, uh, ik ben erg blij voor hem, hoor, dat dat nu voorbij is. Maar. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld niet alleen als het gaat om, om, om, om immigratie... maar bijvoorbeeld het beleid ten opzichte van Israël? Want ook daar uh, zie je een kleine verschuiving. Ik kwam hier naartoe met het idee van... nou, Rosenthal zal wel trouw aan zijn koers blijven. Want, ik moet eventjes duiden op wat er aan de hand ja, is... In, in, in, in, het, in, het, in het regeerakkoord heeft Israël een speciale positie ingenomen. Dat is het enige land dat eigenlijk met zoveel woorden genoemd wordt. Er is ja. ook een, een speciale samenwerkings. Ja. raad tussen Israël en Nederland, die op 7 juni voor het eerst bijeenkomt. En Rosenthal was, zoals we weten, de afgelopen anderhalf jaar nogal... Um, een out outsider binnen Europa. Ja, de en, nu, en nu heeft Israël besloten om drie illegale nederzettingen... op de westelijke Jordaan te legaliseren. Te legaliseren. Te legaliseren. En, en Rosenthal, Rosenthal dat een kwartier geleden... contraproductief voor het vredesproces. Als het nou had gestaan niet productief, had ik gezegd... Rosenthal is en blijft op koers. Ja. Maar contraproductief, dat klinkt zo kritisch, meneer Orwell. Ja, ja. Nou, uh, ten aanzien van uh, illegale nederzettingen... Hebben, uh, heb ik als buitenlandvoortvoerder altijd uh, een zeer kritische houding ingenomen. Uh, wij zijn voor een twee-staten-oplossing. Uh, wij vinden illegale nederzettingen niet kunnen. Wij vinden dat we goede vrienden van Israël zijn... maar hen ook kritisch moeten aanspreken op die zaken die niet goed zijn. Maar meneer Ormel, en even, ja? uit, even, even uh, uh, in alle oprechtheid... als het in het Katshuis allemaal goed afgelopen was... denkt u dan dat Roosentaal dit nu zo gezegd zou hebben? Ja omdat wij uh, ten aanzien van het buitenlands beleid geen uh, akkoord hadden met de gedoogpartner. Wij hadden een regeerakkoord. En dat hebben we nog tussen VVD en CDA. Jawel, maar zou Roosentaal, is uw taxatie dat Roosenthaal nu dan ook zo afkeurend gereageerd zou hebben? Dit, uh, dit woord contraproductief heeft hij ook al eerder gebruikt. Ook toen we nog uh, hmm. in een partnerschap met de PVV zaten. Christa Meindersma, wat denk jij? Ja, het ligt natuurlijk wel in de lijn van wat ook uh, premier Rutte natuurlijk eerder gezegd ja. heeft. Uh, er zijn wel kritische noten of kritische opmerkingen gemaakt over het nederzettingenbeleid. Over natuurlijk de twee-staten-oplossing, dat is wel staand beleid. Um, ja, Het is een sterk woord om te gebruiken, dat ben ik ook wel met, uh, met uh, Hubert Smeets eens. Ja, maar klinkt het jou ook zo alsof nu Roosentaal, eerder ze vandaag, het gevoel hebben dat ze onder een juk vandaan zijn? Of is dat te sterk aangezet? Vind jij? Ja. Nou, ik, ik vind dat een beetje speculatief om, om dat nu zo uh, te zeggen. Zeker als je het over twee verschillende partijen... en hele verschillende posities hebt. Um, ik uh, kijk uit naar een aantal concrete veranderingen... ook op andere punten van uh, het buitenlands beleid. Ontwikkelingssamenwerking, laten we het daar eens ja, over Ja, aan hebben. de kant van bijvoorbeeld de ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het heel interessant dat er gisteren nog uh, uh, naar de Kamer... Uh, de visie internationaal cultuurbeleid gestuurd is... Mm -hmm. Um, uh, waarin je heel duidelijk en heel scherp die lijn van de uh, ja, economische diplomatie, uh, diplomatie ziet neergelegd. Uh, eigenlijk zonder veel aandacht voor andere aspecten van de diplomatie die ook zo belangrijk zijn. En Blad, je, ziet, ja. je ziet bijvoorbeeld dat als het gaat om dat uh, cultuurbeleid... en wij merken in ons werk dagelijks hoe belangrijk, die ook dus belangrijk voor Nederland... die culturele diplomatie is in, in de relaties tussen staten. Uh, en je ziet hier eigenlijk dat in deze brief cultuur en culturele diplomatie dan vooral uh, het doel dient... van uh, Nederlandse instellingen in de markt zetten. Mm -hmm. Eigenlijk zo plat als dat. Mm -hmm. um, terwijl als je kijkt naar wat nou zo belangrijk is... in een relatie tussen landen, is het vaak die wederzijdsheid. Uh, respect ook voor de cultuur van de ander. Ook het ondersteunen van culturele mm -hmm. activiteiten. Dat dient een relatie op een heleboel manieren. Ja. Uh, het is een stukje respect, maar het geeft je ook... een uitstekende inlichtingenpositie. Want maar dat die... zijn vaak ja. mensen die... Ja, ook een ambassadeur of een diplomatieke post heel goed uh, op de hoogte kunnen brengen van ontwikkeling in landen van Maar De ontwikkelingssamenwerking is daar natuurlijk heel erg belangrijk voor. Is die ja. nou dan van de baan? We vragen het zo nog. Nou, dat is natuurlijk een, een belangrijke vraag. Er is ja. 0,1% natuurlijk vanaf gegaan, zo'n 20% bezuinigingen. Daar ja. hebben heel veel organisaties het een en ander van gemerkt, ook het werk. Maar je ziet ook in de posten heel concreet van de landen die wij bezoeken, dat er bijvoorbeeld veel minder geld is voor kleine projecten, dat er minder geld is voor uh, culturele projecten. En jij dat soms... het allemaal teruggedraaid wordt? Nou, dat zeg ik niet. Um, uh, maar het zou natuurlijk wel kunnen dat bijvoorbeeld verdere bezuinigingen uh, niet op deze manier doorgevoerd worden. Of dat het toch ook anders en wat op een, ja, een iets uh, bredere manier gekeken gaat worden naar, naar die diplomatie. Waarin inderdaad die culturele en ontwikkelingscomponent wel degelijk een rol speelt. Meneer Ormel, ja. zijn de uh, er is afgesproken 500 miljard af van ontwikkelingssamenwerking 2013. En de jaren daarna 750 miljoen per jaar. Is dat nu helemaal van de baan? Nou, wij moeten natuurlijk wel, en uh, dat debat dat komt morgen, uh, voldoen aan de uh, 3% norm van Brussel. En dat betekent dat enorm de, bruik, de buikrie moet worden aangehaald. En uh, willen we. Uh, dat halen, dan zullen we ook op ontwikkelingssamenwerking wat moeten bezuinigen. En wat voor bedrag had u in het hoofd? Ja, dat, dat hangt dus af van uh, hier ligt nu echt het primaat bij de Kamer. En wat dat betreft zal er ongetwijfeld een meerderheid zijn... die zegt van nou, het moet minder zijn dan nu in het Katshuisakkoord is bereikt. Daar ja, ben, u bent daar ben Kamer, ik blij mee. hè? Ja, ja. Niet in ik ben één een van de 150. Ja. En ik ben, ik ben daar blij om. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat, uh, uh, dat wij weer betrouwbare partner worden. En dat, dat we in ieder geval die drie procent... Norm halen. En mevrouw Meindersma had het over het uh, internationale culturele beleid. Uh, ik ben het heel erg eens met haar appreciatie van de brief. Dat daar klinkt nog heel erg die markt in door. Maar dat is meer een probleem wat wij als CDA hebben met de VVD. Want uh, de VVD die ziet in haar buitenlands beleid uh, ja, de wereld als een markt. Die ziet ook de Europese Unie als een markt. Terwijl wij als CDA toch echt zeggen van ja, wij moeten toch ook. Uh, Nee, Is dit, dit geluid gemist de afgelopen waarde. anderhalf jaar? Nee, dat heb ik... Nee, dat, dat, maar ik ook heb, in, maar vertaald in beleid. Ja, maar ja. ik heb ook in de, in de laatste begroting nog... heb ik minister Roosentaal heb ik erop aangesproken. Precies hierop. Ik heb gezegd van, uh, u hebt het over uh, markt... maar het buitenlands beleid, dat gaat over veiligheid. Dat gaat over onze waarden. En dat gaat dan ook nog over welvaart. Hubert, ja. wat vervraag jij? Wordt dat allemaal teruggedraaid, deze bezuinigingen? Nou, als ik de heer Ormel hoorde... of dat weet ik de bezuinigingen denk ik niet. Ja. Maar als ik de heer Ormel hoor, denk denk ik wel dat het buitenlands beleid... in welke constellatie van een volgend kabinet en ook... Uh, weer, weer een beetje teruggaat naar het oude idee van Nederland. Dat de wat heel clichématig zeggen... koopman en dominee hand in hand gaan. Ja. En dat niet de dominee altijd thuis moet blijven... en alleen de koopman op pad gaat. Ja. Ik zeg nog even waar we hiermee zitten in het Buitenland panel Hubert Smees, NAC-commentator. Henk Jan Ormel, CDA-woordvoerder, Europese Zaken. En Christa Meinersma, directeur van het Prins Klaus Fonds. Um, er zou dus... 500 miljoen en 2 keer 750 miljoen afgaan. Dat is in het kashuis besproken. Maar daarvoor is er, meneer Ormel, al een miljard van ontwikkelingssamenwerking afgegaan. Denkt u dat dat nog teruggedraaid wordt? Ik denk, als ik u zo hoor over financiële verplichtingen die we hebben en dat we ontwikkelingssamen, toch niet aan bezuinigingen onderuit komt... dat die oude bezuinigingen blijven staan? Dat verwacht ik ook. Uh, ik denk ook dat we onder ogen moeten zien... dat als er dag in, dag uit... 80 miljoen euro meer wordt uitgegeven... dan er binnenkomt bij de Nederlandse staat... Dat we, dat we dat moeten terugdraaien. Dat is, in belang, dat is niet eens een Europese eis. Dat is in het belang van onze kinderen. En uh, als we dat doen... dan is het heel erg moeilijk om te zeggen van nou ontwikkelingssamenwerking doen we helemaal niks. Maar we gaan wel aan ziekenhuizen en aan scholen en aan uh, nou noem het allemaal maar op. dan gaan we de, uh, de, uh, gaan we de broekriem aantrekken. Het zal in evenredigheid uh, over alle terreinen van de overheid, waarbij we met name in de overheid zelf moeten snijden, zullen we uh, dat over, overschot in, de, uh, in, in wat we uh, uitgeven, zullen we moeten terugbrengen. Christa maar de bezuinigingen zijn absoluut die van de baan Dat hadden we ook niet verwacht waarschijnlijk. Maar dat is nu wel duidelijk. Uit de woorden van meneer Ormel. Ja, nou dat had, inderdaad het viel ook niet te verwachten... dat die oude bezuinigingen zouden worden uh, teruggedraaid. Ik denk dat het er nu heel erg om gaat wat je doet... en hoe je het doet met het geld wat je hebt en wat ja. je inzet. En daarbij is denk ik die... Uh, ja, de, het is niet alleen een kwestie van OS. Hè, dat, dat je daarmee bepaalde dingen in landen ontwikkelingssamenwerking, bereikt. Maar, is dat, ja? Ontwikkelingssamenwerking. Um, maar de hele uh, houding... Uh, wat je daarmee doet, dat wordt ook uh, veel breder dus, dus opgemerkt. Uh, uh, en dat merk je uit, uh, uit de vragen die je krijgt uh, als je reist. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb hier... Uh, Vledjaar jaar was bijvoorbeeld uh, oud-ambassadeur van de VS... Uh, Cynthia Snyder die was hier. En die benadrukte ook weer dat belang van internationale uh, diplomatie... is dus niet alleen het, het in de markt zetten van jezelf... het alleen maar zenden, het alleen maar sturen. Het, is, het moet juist ook heel erg zijn, die appreciatie van andere landen dat respect, uh, ook het luisteren naar. Zij drukt het zo uit. Het was een uh, lezing die zij hier gaf... over die culturele diplomatie. Ze zei, regeringen en diplomaten moeten luisteren... naar schrijvers, filmers, kunstenaars en bloggers. Cultuur is volgens Snijder namelijk... een effectief instrument van het buitenlands beleid. Ja. En ik denk dat dat heel erg is... waar we, met hoeveel geld we ook gebruiken voor OS... dat we daarnaar terug moeten. Dat je echt ja. een, een bredere benadering hebt van de diplomatie... waarin je dus effectieve relaties op kunt bouwen... Op kunt bouwen waarbinnen natuurlijk... Dan dan ook uh, de handel kan floreren en, mm. en ook dat soort missies succesvol kunnen zijn. Denk je dat zijn. daar meer, echt meer ruimte voor gaat komen ook? Ja, om, uh, omdat ook op, denk ik, binnen het diplomatieke korps van Nederland... Uh, deze eenzijdige oriëntatie uh, niet gedragen wordt. Ik weet wel dat ambtenaren ja. moeten uitvoeren wat politici formuleren. Maar ik heb de indruk dat de ambassades echt... Uh, uh, topzwaar zijn geworden. Met heel veel economische staf. En heel weinig politieke staf. En culturele staf. En je ziet ook dat de bezuinigingen continu... Uh, tot nu toe uh, uitgevoerd zijn bij de politieke attagiers oh, en, en de maar dat Even nog dat een is vraagje. Dan ga ik nu u, meneer Ormel. Uh -huh. Denk je ook niet, Nuber uh -huh. dat, dat, dat die diplomatieke staven in de verschillende landen ook heel erg opgelucht zijn. Dat ze nu weer de gelegenheid krijgen om het, om het gedeukte imago op te pakken. Nou, ik, ik, ik, ik heb begrepen dat op dit moment. Uh, de, de, de, uh, uh, uh, uh, hoe heet hij nou? God, ik ben zijn naam kwijt. Nou, de de, de oude, de oude, de oude BVD-chef. Uh, en procureur generaal. Uh, ja, Dokters van Leeuwen. Ja. Ja. Uh, dat hij bezig is om met de commissie uh, om, die, om, commi om, de commissie om, om nog, nog niet klaar is... om die diplomatieke reorganisaties uh, af te ronden en te beoordelen. Maar ik sluit niet uit dat het verandert. Maar ik hoor dat het meneer Ormond niet mee eens is. Nou, Ik, ik hoor een beetje erg veel uh, triomfantalisme bij u. Zo van, <laughs> he, he, we zijn van de PVV af en nu gaat het allemaal weer goed. Ik ben al wat langer woordvoerder. En ik kan u wel zeggen dat we al langer, al voordat de PVV... Uh, Gedoogpartner was, een groot probleem hadden in het buitenland. En uh, wat dat betreft um, hebben wij meer schade geleden voor het feit dat we uh, vanwege een paar zeteltjes in appels gaan voor de Partij van de Arbeid. flux uit de Oeroes Nee, maar vertrokken. nu zeg je toch iets belangrijks, meneer Ormel. Ja. Want. Uh, uh, u, u zegt ook. nou gewoon dat ons imago wel degelijk gedeukt is in de afgelopen ja. periode, maar dat is door het kabinet altijd keihard ontkend. Nee, maar dat heb ik ook in de Kamer gezegd dat dat zo is, dat ik me daar zorgen om maak. Maar het is al van langer en het wordt niet alleen door de PVV veroorzaakt. Er zijn veel meer provinciale partijen in, in dit land uh, en dat uh, baart me grote zorgen. Maar ja, u weet toch ook dat, uh, zoals de Amerikaanse uh, uh, Tipo Niel ooit gezegd heeft, alle politiek is lokaal? Ja, maar dat, dat is, ja, wij zijn zo naar binnen gekeerd. Uh -huh. En, en, en dat, ja, daar, daar schaam ik me vaak ja, gewoon uh, voor. En kijk, en we praten u nu. Dat is niet afgelopen, daar nee, ben je toch ook ontzettend opgelucht? Dat is niet afgelopen. Want dat gaat gewoon door. Nee, en, we kunnen, en U, u, u kunt praat, het nu herstellen, toch? Ja, maar u praat nu over nou gelukkig die 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking weer terug. Of gelukkig cultureel beleid weer terug. Maar weet u wat ook heel belangrijk is voor Nederland? Dat is dat uh, de NAVO-partners met elkaar hebben afgesproken... 2% van hun budget aan defensie te besteden. Daar komen ook er niet aan. Da ja. En Dat zakt alleen ja. maar. Ja. En veiligheid is toch ook iets van wezenlijk ja. belang. Ja, Christa Meijners, maar over dit onderwerp het laatste woord. Dan gaan we nog even de Franse verkiezingen doen. Um, nou, wat valt er nu nog over te zeggen? Um, nou ja, de, de mogelijkheid om, om een en ander te herstellen de komende jaren. Ja, ik ben het wel eens met wat Hubert net zei. Dat uh, inderdaad... Um als ik kijk naar ook wat ik zie van, van hoe de diplomatieke dienst heeft gereageerd op, op de situatie. Het voorbeeld wat je net noemde, de commissie van dokters van Leeuwen. Die gaat met een enorme, uh, ja eigenlijk nauwe economische brief op pad. En je ziet dan toch dat op plaatsen waar zij uh, komen, um, uh, de ambassadeurs of de consuls, daar continu eigenlijk die bredere component, uh, het culturele en ook die andere componenten weer aan toevoegen. Omdat ze zeggen dat is zo ontzettend belangrijk voor de relatie. Ik denk wel dat er voor die houding en ook misschien die dissidentie, um, meer ruimte komt. En dat, het zal zeker onmiddellijk effect hebben... op de manier waarop, die, uh, waarop Nederland gezien wordt weer in het buitenland. Ja, we gaan nog even uh, naar de Franse presidentsverkiezingen. Het ziet er naar uit dat Sarkozy verslagen gaat worden, Hubert Smeets. Oh, dat is een beetje meer dan ik. Misschien vind je, <laughs> Nou, het ziet er naar uit. Ik praat ook <lacht> iedereen maar na die denkt <lacht> dat hij er verstand van heeft. Dan ja. krijgen we François Hollande, een socialist. Ja. Zou het dat, om te beginnen, even als nou plat naar ons eigen belang kijken... niet makkelijker maken dat we ons niet aan die 3% begrotingstekort... Behouden. Vooral als je erbij neemt dat de Duitse minister van Economische Zaken, Philip Russelaar ook niet denkt dat Nederland onmiddellijk een boete zal krijgen van Brussel... als volgende week geen sluitende begroting wordt ingeleverd? Uh, nou, ik denk niet dat uh, Hollande ons zal helpen. Nee? Nee. Maar ik denk ook niet dat dit wordt. Oh. Uh, dus misschien dat we deze discussie iets later kunnen voeren. Want waarom niet? Want iedereen zegt van, van wel. Waarom, wat, nou, wat maakt het jij dat omdat niet denkt? In de 53 jaar dat de, dat de vijfde republiek uh, Frankrijk... Uh, de Gaullistische Republiek voor het gemak bestaat... er een acht jaar een linkse president is geweest... En alle andere jaren een rechtse president. En ten tweede omdat ik. Toevallig toen ik hier naartoe kwam, zag ik een enquête in Le Monde. Omdat van de uh, 20% kiezers die gestemd hebben op het Front National. daarvan meer dan de helft, 60%, aangeeft op Sarkozy te willen gaan stemmen. Mm. Uh, dus dat is al mooi binnen. En van de centrumkandidaat, Beirut, die 10% van de stemmen haalde in de eerste ronde. zegt een derde mm. te zullen gaan stemmen op Sarkozy. En een derde op Hollande. En een derde komt gewoon niet op. Met andere woorden. Um, uh, Um, Hollande die moet veel harder vechten... Uh, om die 50% te halen dan Sarkozy. Ja. Zowel gelet op de uitslag van de eerste ronde... als gelet op de geschiedenis van Frankrijk. Meneer Elmo, durft u een voorkeur uit te spreken... voor een van beide kandidaten? Een voorkeur durf ik wel uitspreken. En die, die is voor Sarkozy. Ik denk dat als Hollande president wordt... dat dan het grote potverteren weer doorgaat. En dat dat een uitstraling heeft op andere landen. En dat is gewoon schadelijk. En wat en... vindt u trouwens van die geruststellende zin... van die Duitse minister van Economische Zaken... dat het met die boete, als wij niet aan die 3% gaan voldoen... dat het niet zo vaak gaat. Lopen. Uh, dus welke nou, financiële ruimte zou ik zeggen? Ja, ja kijk, een boete van 1,2 miljard. Ik ben blij als we die niet krijgen, maar ik ben toch uitermate ongerust. En het lijkt net nu of wij alleen maar voor Europa dit doen... terwijl wat wij eigenlijk moeten doen... dat is de slansfinanciën op orde brengen... omdat we aan het vergrijzen zijn... omdat we veel te veel uitgeven... en omdat onze kinderen anders de rekening gepresenteerd krijgen. Ja. Dat wil ik niet. Dat vind ik nog veel belangrijker... dan eisen vanuit Europa. Oké, okay. dit was het dan voor het Buitenlandpanel en voor de Villa. Morgen is er weer een. Ik dank Christa Meindersma, directeur Prins Klausfonds. Hubert Smeets, nac commentator Henk-Jan Orbel, CDA-woordvoerder... Dit was dus de Villa, zoals ik al zei. En straks de Radio 1-journaal. Timo Overdiek. Je zit lekker op de stoel van Tess van hier. Ja. ja, blijf je lekker zitten. Oké, okay. nee, we gaan naar een andere studio, of iets verderop. Het gaat over geld, macht en leiderschap. Als deze drie woorden op één partij van toepassing zijn... dan is dat wel op het CDA van dit moment met de minister van Financiën... een zoektocht naar een luistertrekker. Vooralsnog weinig hoopgevende peilingen. Het verhaal van de CDA is eigenlijk vooral geen geld voor de begroting. Geen leiderschap, nog niet geen macht, want de missionair... en dat verhaal is één van de hoofdthema's in het Radio 1-journaal. Naar de hoofdpunten van het nieuws, Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Newt Gingrich is van plan om uit de race voor de presidentskandidatuur te stappen. Dat hebben bronnen rond de Republikein gezegd. Het besluit volgt op vijf verloren voorverkiezingen vannacht. Mitt Romney heeft nu inmiddels zoveel delegeerden verzameld dat hij door Gingrich bijna niet meer is in te halen. Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar Nederland gewaarschuwd. Beoordelaar Fitch zegt dat door de kabinetscrisis het risico is toegenomen dat het begrotingstekort boven de 3% uitkomt. En dat zou de AAA-status van Nederland onder druk kunnen zetten. Ook Moody's heeft aangegeven dat de politieke onzekerheid de kredietpositie bedreigt. Een juwelier in Den Haag is om het leven gekomen bij een overval. Zijn zaak werd rond het middaguur overvallen door één of meerdere daders. De eigenaar van 46 raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De daders zijn nog spoorloos. En bij de Radboud Universiteit in Nijmegen is oorspronkelijk een kunstwerk weggegooid. Het gaat om een 12 meter lange serie tekeningen van kunstenaar Peter Otto. Het kunstwerk is twee dagen nadat het is opgehangen verdwenen. Een beveiliger zou het in de papierversnipperaar hebben gegooid, omdat hij het niet als kunst herkende. En tot zover het nieuws van dit moment. ANEB verkeersinformatie. De meeste vertraging zien we nu op de wegen bij Rotterdam en Utrecht. Toch verloopt de avondspits over het algemeen normaal. De wat langere files die staan nu op de A4. Van Vlaardingen naar Hoogvliet, voorknopend Benelux, 5 kilometer. Hangt samen met de drukte op de A15. Vanuit Europoort staat tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes 16 kilometer. Er was daar een aanrijding, maar de rijstroken zijn weer vrij. Vrij lang is de file nu op de A12. Den Haag richting Utrecht door de langdurige werkzaamheden daar. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug, 10 kilometer. En de A20 springt eruit richting Gouda. Er staat tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein, 8 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Minister De Jager, demissionair minister De Jager... gaat met de pet rond in de kamer. Want zo gaat dat als je demissionair bent in een minderheidskabinet. En je wilt toch wat. Daarnaast worden in hoog tempo afspraken met de PVV teruggedraaid. Zodra ik minister Leers, demissionair minister Leers... die een andere toon in Europa gaat aanslaan. Een kunstwerk van kunstenaar Peter Otto... is in de papierversnipperaar terechtgekomen... omdat het niet herkend werd als kunstwerk. We vragen Otto hoe dat bij hem is aangekomen. Eerst het laatste verkiezingsnieuws uit Amerika. Want Newt Gingrich stapt dus uit de race om het Amerikaans presidentschap, melden bronnen rondom hem. CNN confirming that uh, Gingrich will drop his bid on Tuesday at an event here in Washington DC. Michael, that he'll end his bid. Our Mark Preston, our political director, confirming the word, uh, the news that uh, Gingrich will drop out on Tuesday with an event here in Washington DC. Ja, correspondent Eelco Bos van Roosendaal. Hij zal dat dinsdag dus gaan doen. Nu al uitgelekt. Hoe, hoe zit dit in elkaar? Ja, dat weet bijna niemand. En bijna niemand weet überhaupt uh, wat er in Gingrichs in Hoofd omgaat. En dat al een aantal maanden. Uh, het is een beetje een cultkandidaat geworden. Hij is al heel lang kansloos, maar hij laat zich elke week nog fotograferen. Dan bezoekt hij overal in het land een dierentuin. Dan eit hij wat dieren. En dan staat hij toch weer op de voorpagina. Het is eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Uh, maar hij is kansloos, al heel erg lang. En daarom stopt hij er nu mee. Waarom hij dan, nou wat is het, vijf, vijf dagen, bijna een week eroverheen laten gaan laat gaan uh, voordat hij echt uit de race stapt, dat is niet helemaal duidelijk. Het is iemand die van aandacht houdt. Buitengewoon. Het is een, een, een narcist een beetje. Dat was hij altijd al. Hij is hier gewoon voorzitter van het Huis van afgegaardigde geweest. Dus een serieuze politicus. Maar ja, deze verkiezingsrace liet hij zich vooral kennen... als iemand die één staat won, South Carolina... en vervolgens heel erg lang in de aandacht wilde blijven staan. Dat is gelukt, maar kennelijk ziet hij nu ook in dat hij niet meer kan winnen. Want het nieuws is al een tijd inderdaad... dat Romney gewoon de tegenkandidaat van uh, Obama wordt. Maar er is er nog eentje die het tot nu toe niet heeft opgegeven. Ron Paul. Hoe lang zal hij dan nog doorgaan? gaan. Nou waarschijnlijk Ron Paul zal het gewoon helemaal tot het eind volhouden. Omdat zijn kandidatuur toch een soort actie uh, kandidatuur is. Hij wil echt een statement maken. Hij heeft hele trouwe fans. Uh, uh, voor Ron Paul is de overheid per definitie te groot. Er mogen geen oorlogen worden gevoerd. Er moet eigenlijk geen belasting worden gegeven. Uh, en elk ministerie moet ook worden opgedoekt. Dat, dat is echt een principe kandidaat die tot het eind uh, mee blijft doen. Maar ook hij kan Romney natuurlijk niet meer uh, weerhouden van de overwinning. Romney die gisteravond bijvoorbeeld nog vijf belangrijke staten won. Hey, New Gingrich, zowel als Rick Santorum, die andere kandidaat voor de Republikeinen, die hebben hem, Romney, de afgelopen maanden vooral naar die rechtervleugel van de Republikeinse partij getrokken. Nu hij zich heeft ontdaan van deze twee rechtse Republikeinen, kan hij nu richting Barack Obama gaan op, op, op, op die kant opgaan? Ja, absoluut. Dat, dat is ook waarom hij vooral zo blij is... dat de rest eruit is gestapt. Uh, Romney moest zich voordoen, zoals je zegt, als een conservatief... terwijl hij dat eigenlijk niet is. Als je mensen in zijn omgeving spreekt, dan zeggen die ook... ja, zaken als abortus, euthanasie... Uh, die kunnen Romney gewoon niet verschrikkelijk veel, uh, veel schelen. En je ziet dat al, wat je net omschrijft. Gisteravond bijvoorbeeld, hij hield een grote overwinningsspeech... na die vijf staten, waarmee hij eigenlijk ook zijn, zijn nominatie al in ontvangst nam. En het woord conservatief viel niet in die speech. Het is heel gebruikelijk inderdaad, zodra je de Republikeinse voorverkiezingen hebt gewonnen... dan moet je opschuiven weer naar het midden. Want in het midden, bij de kiezers in het midden... win je straks in november de presidentsverkiezingen. Ilko Bos van Roosentaal met dit laatste nieuws uit Washington. Ouders van coma-zuipende jongeren die tijdens Koninginnedag in het ziekenhuis terechtkomen moeten verplicht met een kinderarts praten. Dat heeft de Amsterdamse gemeente afgesproken met alle ziekenhuizen in de stad. Omdat de gemeente de dieper liggende oorzaak van het drankgebruik bij jongeren wil weten. Gemeenten in West-Friesland, Noord-Holland, hebben al vier jaar ervaring met anti alcoholprojecten voor jongeren en hun ouders. Burgemeester Marjan Goldsmeding van de gemeente Stedenbroek, goedemiddag. Goedemiddag. Als ik stel in West-Friesland is het alcoholprobleem groot onder jongeren... dan overdrijf ik niet? Nee, helaas overdrijft u dan niet. Uh, het probleem is dat, uh, dat het alcoholgebruik onder jongeren hier hoger is... dan in de rest van Nederland. En dat is aanleiding geweest om uh, met uh, gezamenlijke inzet... van uh, de burgemeesters van West-Friesland een project te starten. En dat heet uh, West-Friesland. Met als één doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. En wat is daarbij de rol voor de ouders? ouders voeden kinderen op. En uh, ouders uh, maken het dus ook mogelijk of onmogelijk... dat kinderen onder de 16 alcohol gebruiken. En met name het coma suipen, wat helaas voorkomt bij jeugdigen... dat brengt ernstige schade toe aan de hersenen en zelfs dusdanig... Dat er uh, ook eens vast komen te staan dat de cito die neemt ernstig af. Dat zijn de consequenties, de gevolgen zijn, van. Ja. Om die voor te zijn, zegt nu bijvoorbeeld Amsterdam. Wij willen ouders verplichten tot een gesprek. Verplichten tot een gesprek met een kinderarts als hun kind zich in een coma heeft gedronken. Dat ja. doen jullie ook? Dat doen wij ook. En daar, uh, we merken dat, uh, dat we daar uh, goede resultaten mee boeken. Want hoe dat verplichten is... jullie ouders? Nou, wij kunnen ze niet uh, echt verplichten, maar uh, er wordt wel, uh, de politie wordt verzoekt de ouders wel nadrukkelijk om uh, mee te komen naar de poli om hun kind daar aan te treffen. En uh, gelooft u mij, het is een verschrikkelijk gezicht om, uh, om een kind in, in coma te zien liggen. En dat schokeffect, uh, dat, uh, dat merk je bij de ouders, dat uh, ze de ernst van de zaak in gaan zien. En blijkt dan ook uit uw project dat dit dan ook een eenmalige kwestie is? Dat uh, kinderen en ouders voldoende geschrokken zijn om... Nou, daarvoor zijn we nog te kort hiermee bezig om dat echt al cijfermatig te kunnen uh, onderbouwen... Het is wel zo dat we na zes weken en na acht maanden... de kinderen met hun ouders terug laten komen... om verder te praten over hun alcoholgebruik. En uh, daarin zien we wel dat juist door ze terug te laten komen... we er wel zicht op houden dat uh, ze niet in de herhaling vallen. Amsterdam wil weten hè, waarom de kinderen zich in coma zuipen. Daar ja. heeft u dus al een antwoord op. Wij hebben daar wel ideeën over. We hebben onlangs ook een conferentie gehouden na vier jaar project... Om de resultaten daarvan te bespreken. En daar waren ook jongeren bij aanwezig bij die conferentie. En die jongeren gaven aan dat uh, zij zeer bewust in een heel kort tijdsbestek zich uh, compleet dronken willen. Uh, willen zuipen noem ik het maar. Omdat zij alles willen vergeten. Ze willen in die roest terechtkomen. Ze willen zich afsluiten van alles wat normaal gesproken in hun leventje uh, waar zij mee te maken hebben. Problemen. Uh, ze moeten zoveel, zeggen ze daarbij, uh, de omstandigheden van alles. En is dat dan gelukt? Want zijn dus al vier jaar bezig. Heeft dat project geholpen in Stedenbroek? Neemt het alcoholgebruik af? Het, het alcoholgebruik onder jongeren neemt af. En wij merken ook dat de leeftijd waarop alcohol genuttig wordt, gemiddelde leeftijd, die neemt ook toe. Dus wij boeken resultaten. Het gaat niet snel. Want het is natuurlijk ook een mentaliteitskwestie en ook onder. Volwassenen wordt er in West-Friesland veel gedronken van oudsher. Dus we hebben ook die ouders daar hard bij nodig. De conclusie na vier jaar is nog niet al te optimistisch. Um, ik vind hem wel optimistisch. In ieder geval uh, merken we dat we, uh, dat we wel verbetering boeken. En dat is natuurlijk altijd beter dan niks doen en het nog slechter zien worden. Uh, de bewustwording vindt plaats, ook bij ouders, bij de jongeren. Maar dat kan niet van de ene dag op de andere. Wat in generaties ontstaan is, kan je niet in een paar jaar veranderen, helaas. Burgemeester Marjan Goldsmedding van de gemeente Stedenbroek, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dan gaan we naar Den Haag. Demissionair minister Leers voor immigratie en asiel... zal zich in Europa niet meer sterk maken... voor strenge eisen voor gezinsmigratie. In het gedoogakkoord met de PVV was bijvoorbeeld afgesproken... dat de minimumleeftijd voor een partner uit het buitenland... verhoogd zou worden naar 24 jaar. Nou, Leers, die zal je er niet meer over horen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld.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 ze Fritsma van de PVV. Ja, voorzitter, het is misschien meer een punt van orde, hoor. Maar hier worden allerlei aannames uh, verwoord die helemaal onduidelijk zijn. Misschien is er in de Kamer wel een meerderheid voor verhogen van de inkomenseis, om er wat te noemen. Dus we kunnen hier toch geen afspraken maken in wat we wel en niet doen... voordat de Kamer uh, zich in deze vergadering uh, heeft uitgesproken. Maar juist dit soort duidelijkheid zal tot de verkiezingen uitblijven. De aansluiting van nieuwe kolencentrales op het elektriciteitsnet kost elk huishouden 40 euro per jaar, zegt de Consumentenbond. <tie> Wijnand Swaan bij AWB, hoe is het op deze. wat is het vandaag? Woensdag, woensdagmiddag. Ja, nou, woensdag is meestal niet de allerdrukste dag op de weg. Uh, maar ja, goed, het regent, dus dat uh, helpt niet echt mee dan. 35 files, 140 kilometer bij elkaar. De meeste van die drukte zit rond Rotterdam nu. Pas een aanrijding op de A15 vanuit Europoort. Daardoor is de dagelijkse file daar extra lang. Het loopt daardoor ook vast op de A4 vanuit de benelux Denon naar het zuiden. Verder valt nog op de lange file op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overduk. Tim zei het al, elk gezin dreigt 40 euro per jaar meer te moeten betalen... om kolencentrales op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Nieuwe kolencentrales. Ze roepen de Tweede Kamer op die rekening bij de kolencentrale zelf neer te leggen. Barbara Danel van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft berekend hè, dat die kosten voor het aansluiten van die centrales op het elektriciteitsnet... kunnen oplopen tot 1 miljard euro. Op wat voor manier zal de consument dan jaarlijks die 40 euro betalen? Gaat dat dan via de energierekening? Ja, dat zie je gewoon in je transportkosten van energie. Die zullen dan uh, toenemen uh, met 40 euro per jaar. En, en dat eigenlijk alleen maar voor die extra energie die opgewekt wordt... en die allemaal naar het buitenland geëxporteerd wordt. Allemaal? Niet, uh, geen, geen, niks van die energie blijft hier in Nederland? Nou, er blijft natuurlijk wel iets van in Nederland, maar het grootste gedeelte... en dat is ook de reden waarom al die kolencentrales bijvoorbeeld gebouwd worden... Die zijn, dat is eigenlijk alleen maar bedoeld als prikkel voor export van energie. En wat is de reden dat uh, deze aansluiting, dat die wordt doorberekend aan de consument... Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Um, vroeger was het zo: hadden we een gesloten energiemarkt... waarbij uh, Nederlandse consumenten gewoon betalen... voor het opwekken van energie, voor het bouwen van centrales... en voor het transporteren van de energie van, je, van de centrale naar je huis. Uh, dat was op zich prima, want het was een solidaire markt. Alles kwam ten goede aan ons als Nederlandse consumenten. Sinds die markt open is, betekent het dus ook dat het lucratief kan zijn... voor energieproducenten om energie op te wekken... en dat vooral aan het buitenland te, uh, te verkopen. En zie je dus dat dat oude systeem... nog steeds geld dat Nederlandse consumenten moeten betalen... terwijl die energie uitgevoerd wordt. Hoewel het misschien wel de prijs van, van energie drukt, dit systeem. Nou, die, die discussie, die suggestie zou ik nog niet voor mijn rekening durven nemen. Ja. Nou, we hebben een reactie gevraagd aan Tennet... de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en Noord-Duitsland. Ze willen uh, niet met de Consumentenbond in discussie. Maar Jelle Wils van Tennet reageert wel op de vraag... of er zo'n forse rekening bij de consument komt te liggen. Nou, dat verhaal klopt niet, uh, klopt niet helemaal. We zijn uh, bezig met uh, flinke uitbreidingen in Nederland. Hè. We moeten de komende jaren um, 5,5 miljard investeren in uitbreiding en versterking van het net. Dat is niet alleen voor, uh, voor codecentrales die gebouwd gaan worden. Dat is ook voor de leveringszekerheid in de toekomst uh, in Nederland. En we krijgen, we gebruiken met z'n allen steeds meer elektriciteit. Uh, er komen steeds meer bedrijven en mensen bij. En ook daar moet het net voor worden, voor worden uitgebreid. En toch gaat het de consumentenbond ook om, om de momenten dat er te veel stroom wordt geproduceerd. Dat brengt ook kosten met zich mee. En dat komt ook weer bij de consument terecht. Ja, dat is, een, dat is een politieke discussie die nu uh, gaande is. Je ziet op een aantal momenten dat, uh, dat het net nog niet sterk genoeg is om alle stroom te transporteren. Daar staat een soort van vergoeding uh, tegenover. Dat kun je vergelijken met een soort van toeritdosering. We willen niet dat het net wordt, uh, wordt overbelast. En die kosten worden op dit moment nog uh, doorberekend aan, aan iedereen die elektriciteit, uh, elektriciteit gebruikt. En vindt u dat terecht? Ja, dat het is niet aan ons om daar uh, om daarover te oordelen. Daar dat zou je ook natuurlijk bij andere partijen neer kunnen leggen, maar dat is juist iets waar morgen in de politiek over gesproken gaat worden. U bedoelt dat kan je het beste bij bij de Tweede Kamer neerleggen. Nou ja, er zijn verschillende varianten die, die, waar je aan kunt uh, denken. Je kunt zeggen van, we, we betalen het met, met z'n allen. Het kan ook betaald worden door bijvoorbeeld de producenten. En dat is precies iets, precies iets wat de politiek moet beslissen. Um, op welk bedrag komt u? Wat wij, want, want we gaan ervoor betalen hè, als consument. Op welk bedrag komt u uit? Nou, als het gaat om die filebestrijding op het net... dan, uh, dan zijn de ramingen die wij hanteren tussen de 30 en 50 miljoen euro per jaar maximaal... Dus dan, dan kom je, als je dat gaat vertalen naar de energierekening, dan zal dat enkele euro's zijn. En hoe, hoe, hoe verklaart u dat verschil dan met de Consumentenbond? Kijk, wij kijken naar wat is de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik in Nederland, hoe lang duurt het voordat de netten op, op orde zijn. En uh, ja, welke kosten brengt dat in die tussentijd met zich, met zich mee? En dat is iets waar wij ja, vanuit onze business het beste zicht op hebben. Dus de conclusie uh, van u is, het is nodig en het is niet zo duur als gezegd wordt? Nou, onze, onze conclusie is, het net is nodig. Uh, zeker als je kijkt naar de toekomstige leveringszekerheid in Nederland. Hè, dat we stroom gewoon kunnen transporteren uh, van de plek waar het opgewekt wordt naar degene waar, uh, waar het wordt verbruikt. Dat was Jelle Wils van, uh, van Tenet. Uh, mevrouw Den Elf van de Consumentenbond. Hij, hij zegt in feite, wij kunnen het weten. Het gaat niet om zo'n hoog bedrag en het is ook <laughs> nodig. Hoe verklaart u nou het verschil met uw verhaal? Nou, dat het nodig is dat het elektriciteitsnet wordt uitgebreid... dat lijkt me buiten de discussie staan. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat zij een iets ander kostenplaatje zullen beramen... dan dat wij dat doen. Ze hebben een hele andere rol te vervullen. Wat maar bedoelt u dan dat ze de boel uh, belazeren wat dat betreft? Nou ja, ik weet niet of ze de boel bewust belazeren. Uh, wat wij gedaan hebben is uh, gekeken hoe vaker op dit moment... die filebestrijding op het net nodig is. En dat vermenigvuldigt met als het veel meer wordt, hè, als, die, als dat overschot aan energie veel groter wordt. Want daar is absoluut sprake van. Ja, energie en die ko komt van die kolencentrales. Precies, eh, niet alleen van die kolencentrales... maar primair van die kolencentrales. Um, en dat kan dan oplopen tot 40 euro per jaar. En dan kan het best wel zo zijn dat in 2016... dat elektriciteitsnet op volle sterkte is. Maar tot die tijd dreigt de rekening neergelegd te worden... bij Nederlandse consumenten. Terwijl de Tweede Kamer in 2009... Unaniem en met algemene stemmen heeft verordeneerd uit de motie Spies... dat die rekening bij grijze energieproducenten moet komen te liggen. Nou, en, en hoe komt het dan dat het nu uh, toch bij de consument terecht komt? Heeft, heeft dat dan met Brussel te maken of zo? Nou, daar verschuilt de minister zich achter. Minister Verhagen verschuilt zich achter regels uit Brussel... die zeggen dat het niet kan. Uh, dat is... Eigenlijk gewoon Koek want Brussel geeft wel degelijk mogelijkheden om gewoon via een wettelijke aanpassing te regelen dat als je kolencentrales bouwt, je ook zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van de kosten. Nou, de, de, de heer Van Tenent en de heer Wils zijn het ook. Nou ja, de Tweede Kamer die moet in feite nu kiezen wat die ze heeft kunnen doen. Gekozen. Die heeft gekozen voor die producenten. Uh, maar u zegt, ze kunnen ook nog kiezen om het geheel bij de kolencentrale neer te leggen. Nee, ze hebben in 2009 ervoor gekozen om uh, de rekening neer te leggen... bij de grijze elektriciteitsproducenten. Verhagen heeft op, de, op basis daarvan gezegd, ja, dat kan niet. Brussel geeft me die ruimte niet. Dat bestrijden wij nu ten zeerste, want het, er is wel degelijk mogelijkheid... om dat bij die elektriciteitsproducenten neer te leggen. Ja, dat van die grijze, um, dan bedoelt u ook de toekomstige kolencentrales? Precies, dan bedoel ik ook de, de bouwers van de kolencentrales. En het enige wat de Tweede Kamer nu moet doen... is minister Verhagen houden aan het uitvoeren van de moties Pies. Namelijk dat de grijze elektriciteitsproducenten... dus de bouwers van kolencentrales, de rekening betalen. Morgen is dat debat. We gaan kijken hoe, uh, hoe het staat met de Kamer... of ze geen andere zaken aan hun hoofd hebben. Vast ook wel. Mm. Mevrouw Den El, dank in ieder geval. Uh, het onderwerp staat op de agenda. Mevrouw Hartstikke Den El van goed. de Consumentenbond. 9 voor 5, Gert Hiemstra, Goedemiddag. Goedemiddag. Gert, ik reed even op en neer naar Nijmegen vanochtend vanuit Amsterdam... en zat een tijdje in prachtig weer. Helblauwe hemel en aan het eind van de ochtend, ik was op weg hier naar Hilversum... zag je de bewolking bijna letterlijk ontstaan. En nu komt dat volgens jou omdat, en dat zijn jouw woorden Gerrit... je legt het even vanmiddag uit, omdat de zon nog niet wakker was. Leg dat maar eens even uit aan de luisteraar. Ja, dat is inderdaad het geval. Kijk, die wolken ontstaan als de zon de grond opwarmt en dan van onderaf wordt de lucht opgewarmd door de grond. Dus, maar dat lukt pas als de zon voldoende energie genereert. En dat doet hij pas als hij hoog genoeg boven de horizon is. Dus daarom is het ochtends vaak mooi weer, weinig bewolking. En in de loop van de ochtend dan ontstaat die bewolking en dat heb jij vanochtend gezien. En toen begon te regenen. Ja, maar dat is weer andere wolken. Er, komt namelijk, er kwam ook een front vanuit het zuiden dichterbij. En daar regent het nu uit. In een heel groot deel van het land. En dat is weer andere wolken. En ja dat, dat zorgt vanmiddag op veel plaatsen voor regen. Je kon gisteren nog geen duidelijkheid geven over een droge vrijmarkt. Maandag, wat zijn als we even snel vooruitkijken de, de verwachtingen? Ja, dat, die garantie kan ik nog steeds niet geven. Want um, dat is eigenlijk nog te ver weg. De komende dagen zal dat zeker wel kunnen. Daar kunnen we wel over spreken. Maar het belangrijkste wat de komende dagen gaat gebeuren... is dat de temperatuur omhoog gaat. We krijgen echt voorjaarstemperaturen. De grens voor mij ligt ongeveer bij zo'n 15 graden. Dat bereiken we morgen al. Vrijdag zitten we daar al boven, zo'n 16 à 17 graden. Dan is het ook een droge dag. En zaterdag, dan kan het in het oosten van het land 20 graden worden. Dan komt er wel vanuit het oosten eerst nog regen over het land. Maar daarachter komt dan die zachte lucht binnen. En daar zitten we dan waarschijnlijk zondag gewoon volop in. Met temperaturen van 17 tot misschien wel 23 graden in het oosten van het land. Dus dat begint echt nu het voorjaar. Dat komt eraan. Gerrit Hiemstra leeft op. Dankjewel. Slechter nieuws. Het kunstwerk Fonzie van Peter Otto is per ongeluk vernietigd. Het kunstwerk hing aan de muur bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Peter Otto, goedemiddag. Goedemiddag. Fonzie was een hond in de vorm van een kunstwerk. Kunt u dat voor ja. ons beschrijven? Ja, hij moest zien als een, als een lief diertje wat gekoesterd wordt, een virtueel bestand. Um, zo aaibaar als, als wat. Waar iedereen zijn reactie op kon posten. Niet virtueel, maar op papier. Een groot ja. aantal ja. tekeningen ja. aan 12 meter lange panelen. Ja, ja. ik had een uh, muur voor uh, de campus gebruikt. En daar hing een felle papier op, 150 centimeter hoog, uh, ongeveer 9 meter lang, iets corrigeren. En daar hingen verschillende applicaties aan vast, uh, met oogstinnitie op opgeschilderd. Het hing er twee dagen en toen verdween het. Wat is ermee gebeurd? Ja, Blake heeft kennelijk gedacht dat het het niet thuis hoorde. Het is immers geen werk wat uh, een lijstje en een stuk glas is. waar het achter is ingelijst. En dat verdween kennelijk in een container of een papiersfredder. Enige idee waarom? Ja, uh is niet goed geoverlegd uh, door de organisatie denk ik, uh, wat we uh, daar op die plek waar altijd een tentoonstellingen plaatsvinden, dan nu in dit geval door mij werd uh, gemaakt. Had u het uh, laten uitzoeken door de universiteit waarom de bewaker, de beveiliger, dit heeft gedaan? Nou ja, ik denk dat er een grote vergissing in het spel is en dat mensen zich uh, een put in de grond schamen over de toestand waarin we nu geraakt zijn. Er is dus een kunstwerk kwijt, dat is niet meer uh, terug te maken. en. Uh, ja, er is gewoon een padstelling ontstaan. Hoe bedoelt u dat? Ja, ik heb aan de organisatie gevraagd wat gaan we nu verder doen. Uh, daarop heb ik de beroepsvereniging van beeldend kunstenaars gevraagd. Daarom dan blijft het een auteursrechtelijke kwestie. Dat wil zeggen dat je gewoon de waarde van het kunstwerk moet vergoeden. Ah, kijk zo. En uh, daar moet toch de inzichten van, uh, van binnenkomen. Hoeveel was het waard? Uh, ik heb het aangeduid als 2.000. miljoen. 2000 euro? Ja. Als begin of als eind? Want het nee, was natuurlijk een interactief kunstwerk. Ja, kijk, en als ik een werk verkoop aan een museum, hangt daar een prijs aan. En dan hebben we facturen, dan kunnen we nu zeggen dat is de prijs. en Dat is een maatschappelijke uitdrukking van een kunstwerk. Op het op, en, en hier is nu gewoon iets verdwenen. Het was gemaakt door mij en uh, dat moest natuurlijk ook uh, een, een, uh, een, een prijs noemen. Ja. En zo ben ik uh, op die twee mil gekomen. En uh, gaat de universiteit betalen? We hebben ze gebeld, ze willen niet reageren. Maar wat weet u? Ja, ik hoop dat ze wel willen reageren, uh, want iedere kunstenaar die een werk vernietigd ziet is geschat is een originaliteit en uh, zijn auteursrechten rusten daarop. En ja. dat kan je niet zomaar afdoen als, als iets wat je dan in de prullenbak maakt Nee, de, de filosofische gedachte achter dit kunstwerk begrijp ik van de website is de rol van herdenken. Dat ja. is toch wel passend als je kijkt naar wat er gebeurd is. Ja, ja het, is, uh, het heeft nog geen 48 uur bestaan terwijl het zes weken had moeten zijn. Ja. Bent u nou terug of voelt dit als nieuwe inspiratie? Ik vind, kijk, kunstenaar uh, is natuurlijk heel creatief. Je uh, zou zeggen, een vak in kwasten maken nieuwe. Maar de kwestie is, uh, we zijn op pad gegaan met een goed idee. We hebben een prachtig kunstwerk kunnen realiseren. En dat is uh, vlak na de startlijn al in elkaar gezakt. En verdwenen in de container. Ja, na twee dagen waar het zes weken zijn werk had moeten doen. Ja. U wilt 2000 euro. Uh, de universiteit moet uh, gaan reageren en kijken waar dit toe gaat leiden. Altijd Meestal wel mooie dingen bij ah, en kunstenaar. als je die snippers eruit haalt, ik weet niet of dat nog kan... Ja. levert het misschien een nieuw kunstwerk op, of niet? Ja, dat, dat, daar ben ik absoluut voor. We gaan gewoon terug naar wat we vinden op straat... en we hangen dat ook aan mijn. muur. We gaan op zoek naar Fonsi. We gaan op zoek naar Fonsi, alle stukjes. Peter Otto, hartelijk dank, sterkte. Dank u wel. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Kijken of ze al een beginnetje van een begroting hebben in Den Haag. Tot zo. Vanavond BNN Today Kom mee, Oh, ze lacht heel vriendelijk nou. naar je Vanavond om half negen op Radio 1 Dus ik dacht, nou, ik pak zo wat groente en ik wil nog zo er wat afpakken En, in, en dat lukte maar niet, Het kwam niet lekker. die kwam zo echt dichtbij hem zei in mijn oor, mevrouw, dat is decoratie oh. Luister en kijk mee op radio1.nl Radio 1, het nieuws van alle kanten